met het NOS De Tweede Kamer begint straks aan de algemene beschouwingen over het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Dat beleid staat in een teken van bezuinigingen en de Europese schuldencrisis bleek gisteren op Prinsjesdag. Minister De Jager waarschuwde voor een economische en financiële storm die over Europa en over Nederland zal trekken. De dreiging is groot, zei hij, maar het kabinet houdt het bij de aangekondigde bezuiniging van 18 miljard euro.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 Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakt de grond. Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië uit woede matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. In Mexico heeft de politie 35 lijken in twee vrachtwagens gevonden die zonder geparkeerd langs een drukke weg. De slachtoffers zijn 23 mannen en 12 vrouwen, vermoedelijk leden van een drugskartel. In heel Mexico woedt al jaren een bloedige strijd tussen drugsbendes en kartels. Bij die strijd om de macht zijn duizenden doden gevallen. De A12 is tussen Maarsbergen en Veenendaal van gisteravond 9 uur tot ver na middernacht in beide richtingen dicht geweest vanwege een ongeluk. Er was een vrachtwagen door de middenberm gereden die half over de vangrail kwam te hangen. Pas na 2 uur vannacht was de ravage opgeruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer nog in het noorden en westen bewolkt met af en toe wat regen en motregen. In het zuidoosten blijft het overwegend droog en kan tijdelijk de zon doorbreken. Het wordt 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen wolkenvelden, afgewisseld door zonnige periode en een kleine kans op een bui. Maxima morgen tussen 16 en 19 graden. Na morgen meer zon. In het weekeinde wordt het een graad of 20. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de AMWB. Dit zijn de files in de Randstad van 3 kilometer of langer. A4 naar Amsterdam in beide richtingen. Bij Dorp 3 kilometer. En op de A6 muiden Lelystad bij Lelistad 5 kilometer. De linker rijstok is dicht. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. A6 naar Amsterdam. Daar staat tussen Lelystad-Noord en Alkeren-Buiten-Oost 9 kilometer door datzelfde ongeluk. De linkerreis ook is dicht. A9 ook maar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 4. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost 3. En richting Rotterdam bij hardingsveld dan ook 3 kilometer. A20 richting Hoek van Holland voor het knooppunt plein 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A28 naar Utrecht. Daar staat bij Leusden ook 3 kilometer.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 Mine. 6.9 is Zon, J. John en Thomas Bonito, todo me parece bonito. Bonita is bonito. Bonito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 Teléfono suena, mi pana, se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vivir así a no le interesa que se irá si no vale la pena, se perdió niet zo mooi als ik dacht. Het is een mooie dag, maar het la niet zo mooi als ik dacht. Het is een no existe pero yo le digo bonito, todo me parece bonito.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 Dat nooit een visie heeft, maar dat Respira, respira, bonita la gente. Want er de verdad bonita la gente. que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente bonita, la gente que estuvo y het, no dat bonito. Todo me parece bonito, dat is bonito dat is het, dat is het, dat is bonito dat bonito is Okay, okay.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 Security, even after plastic surgery. So go on and squeal at the FBI. We, we can make, make a, a deal, deal make, make it worth your while.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 Ford 106.9 FM Zeg mi piace così I know I can be a little stubborn sometimes, and a little righteous and too proud. I just wanna find a way to. Come.